Met het NOS -journaal. De Belgische zanger Luc de Vos is onverwacht overleden. Hij was zanger van de band Gorky. De Vlaamse popgroep is in Nederland vooral bekend van de hit Mia uit 1992. In België wordt het lied gezien als een klassieker. Hij was ook schrijver en columnist. De Vos was onlangs nog te zien in het tv-programma De Slimste Mens Ter Wereld. Het is nog niet bekend hoe hij is overleden, daar wordt onderzoek naar gedaan. Luc de Vos was 52 jaar. PVV-leider Wilders heeft in Frankrijk het partijcongres van het Front National toegesproken. Hij hield zijn toespraak in het Frans en bracht een aantal bekende PVV-standpunten naar voren. Wilders noemde partijleider Marine Le Pen de volgende president van Frankrijk. Hij kreeg een staande ovatie van leden van de rechtspopulistische partij. Wilders en Le Pen werkten intensief samen rond de Europese verkiezingen afgelopen voorjaar. In Rotterdam is een scheidsrechter van 15... in zijn gezicht geslagen door een man van 40. Dat gebeurde na een jeugdwedstrijd naast de Kuip. Er ontstond om onbekende reden ruzie... waarna de toeschouwer de jongen in zijn gezicht sloeg. De man is aangehouden. De scheidsrechter hield een blauwe plek over aan het incident. VVD-leider Rutte beloofde opnieuw belastingverlaging. Op het najaarscongres van de VVD... zei hij dat de belasting wordt verlaagd in het nieuwe belastingstelsel. Maar wanneer dat wordt ingevoerd is nog niet bekend. Eerder beloofde de VVD ook belastingverlaging. Rutte gaf toe dat het er tot nu toe niet van is gekomen... en zegt er alles aan te gaan doen om de belofte alsnog waar te maken. Honderden vogelaars zijn de afgelopen dagen naar een polder bij Alphen aan de Rijn gegaan... omdat daar een unieke vogel zit. Het is de Afrikaanse woestijngrasmus. De geelbruine zangvogel leeft normaal in de Sahara. Het is voor het eerst dat hij in Noord-Europa is gezien. Het weer vanavond en vannacht vrij helder en het gaat licht vriezen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 Up and put me Naar het nieuws hoorde je nummer 21 in de New York Breakdown. Avicii met de D. Helaas, deze laatste zat vorige week nog op 19. Voor nieuws hoorde je nummer 40 tot en met 22. En dit is ook uh, 21 tot en met nummer 1 aan je presenteren. Dit was 21. We gaan door met nummer 19. En 20 slaan we over. Dat is One Direction, Girl Mighty. En om 19 hebben we Mark Ronson samen met Bruno Mars, uptown Funk. This is that ice cold. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls.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 You up. I said, Uptown, up Uptown, funk you up, Uptown, funk you up, Uptown, funk you up, Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on uh -huh. it, if you suck, and flown it, if you freak, and own uh -huh. it, don't beg about to come show me, come on, dance, jump on uh -huh. it, if you suck, and flown it, well, a ...nummer 19 van Mark Ronson. En waar kennen we die Mark Ronson van? Nou, dat ik In 2003 maakte zijn de debuutalbum Here Comes the Pass. Waar hij onder andere samenwerkte met Nate Dogg en Jean Paul. En drie jaar later is het tweede album Version in the 5. En daarom staat kopjes van onder andere Brilisfeer Staxik. Oh My God van de Casey Chiefs. En Valerie van de Zuidhond. En je laatste in samenwerking met uh, niemand minder dan Amai Huiswijn. ofwel Amy Winehouse wordt in Nederland een hele grote hit. De Euro Breakdown. Nummer 19 was er dus Mark Ronson, Uptown Funk. Kijk kijken naar nummer 18. Vorige week op de 13e positie hebben we Enrique Iglesias... samen met December Bueno en Genta de Zona. Mijn uh, Spaans is niet zo uh, t, uh, wat de beste was. Uh, dus ik kan niet aan me uitspreken. aanspreken. Met een nummer bij Lando. Ja. Op nummer 17 vinden we John Legend, All of Me. Ja. Op nummer 16 is in handen van Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Nummer 15 in handen van Shepard Geronimo. Deze alle zijn helaas plaatsen gezakt. Kunnen ze ook niks aan doen. Dat hoort er gewoon bij. Dat doen ze daar helemaal. Nummer 14, die is wel gestegen. Vorige week nog op de 17e plek.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 Nummer 13 One Direction Ready to Run en uh, nummer 12 slaan we even over. 12 is uh, helaas vier plaatsen gezakt. Die is in handen van uh, Sam Smith I'm Not the Only One. Negen weken lang in de lijst. We zijn aangekomen op nummer 11. Die is voor uh, Band Aid. Ja, iedereen kent het belangrijke verhaal, het boeiende verhaal van Band Aid wel. Vanuit uh, 1984 komt dat. Dat is het initiatief namen om uh, geld in te zamelen voor de hongersnood in uh, Ethiopië. 25 november nemen ze met een keur aan artiesten het nummer Do They Know It's Christmastime op. De drie dagen later, zo snel, ja zo snel. Kon dat in 84? Ja, dat kon in 84. In de winkels ligt De eerste drie weken van 85 staat de single dan ook op de eerste plaats van de top 40. Aan de nummer werken onder andere Phil Collins, Paul Young, Bono, Paul Weller, George Michael, Sting, David Bowie en Paul McCartney mee. En naar aanleiding van succes vocht er ook dat jaar nog een Live Aid concert. Vijf jaar later uh, droogte... Slaat in Ethi Ethiopië opnieuw toe. En dan komt er een tweede versie van uh, Do They Know It's uh, Christmas Time. Nu uitgevoerd door uh, Band Aid 2. De single bereikte in de eerste week van 1990 de 18e plaats als beste resultaat. De voornaamste meewerkende artiesten toen waren... Uh, Banana Rama, Jason Donovan, Quincy Jones, Ross, Big Fun, Chris Rhee, Cliff Richard, et cetera, et oh ja, nog wet, wet, wet is, uh, zit er ook nog bij. En in 2004 uh, gaat dan de opbrengst van Band Aid 2 naar uh, de Soudaan. Uh, Band Aid 20, Soudaan. Een week na binnenkomst staat de versie 20 jaar na het origineel uitgebracht op nummer 4. Verzelfsprekend is dan ook de line-up weer wat actueler. Met Keen, Coldplay, Daniel en Natasha Beddingfield... Katie Malua, Snow Patrol en niemand minder dan Robbie Williams. Nu weer 10 jaar later, 15 november 2014... Wordt het nummer opnieuw opgenomen en een dag later uh, beleeft Do Notes Christmas Time 2014 van helpen bij de uh, bestrijding van het ebola virus. en de gevolgen in de, daarvan in de Afrikaanse samenleving. De tekst. Uh, de tekst is voor deze gelegenheid uh, ook een beetje aangepast. Die is uh, helemaal in de stijl voor uh, de ebola. En uh, nu werken niemand minder dan uh, Bono, Bastille... Ja. Clean Bennett, Ellie Goulding, Chris Martin, uh, Sinead o Connor, Wonder Rakeson en Ed Sheeran May. Ebola is een humanitaire ramp die in West-Afrika... meer dan een miljoen mensen treft. Complete samenlevingen zijn ontwricht. Duizenden kinderen hebben hun ouders verloren. We moeten de slachtoffers nu helpen...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 Versie van Do They Know It's Christmas Time? Sinterklaas is er nog, maar ik krijg wel helemaal zin in keer There's no need to be afraid. At Christmas Time we let in light and we banish shade. And now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 Opvang van wezen en voedsel. Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555. En dan merk je dat uh, december in de buurt komt... want dan uh, mogen we allemaal weer uh, geld gaan storten. En uh, ditmaal voor ebola. Op Giro 555. Nationale actie, steun die ook als het kan. Je kan dan met een euro helpen, doe maar. Dit is nummer 8 in de Euro Breakdown, die hebben er. Fade Outlines, nummer 9 Tavlo, stay high hebben we bij deze overgeslagen. En nummer 10 ook no One Direction's, feel my girl.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 Die Everner Fade-out Lines. Hier in de The Euro Breakdown. En we gaan door met nummer 7. Die is. Ja, kan het ook anders? One Direction! Where do Broken Hearts go? Op nummer 7.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 Breakdown. Ja, zo heet die van One Direction. Van de nieuwe album. Die vorige week uh, of twee weken geleden ondertussen is uitgekomen. E Ebola. Nee, die wil ik niet. Die Iedere ik. vrijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Wij gaan door met nummer zes in de Euro Breakdown. Vorige week binnengekomen, nu al wereld nummer zes, Aaron Schupa. I'm an I'm an albatross. Nummer 4 in de Nederlandse top veertig en nummer zes hier in de Euro Breakdown op CFM is dit Aaron Chuba. I'm an En wij gaan door met nummer vijf. Don't get hurt, down. See ya, chandelier! In Misschien is wel leuk te vertellen wat er te doen is dit weekend. Smartlap en levensliederen zingen, dat kan uh, in een kleine café aan het kerkplein. Aan de strand verlaten en uh, Papi loopt toch niet zo? Nee, nou, je kent ze allemaal wel. Café Koper, Kerklijn 6. 28 november vanaf 9 uur. De Pepernoten Disco is er. Die is uh, in de Beach Factory in Sinterparks. Kijk, 29 november vanaf half 4. En uh, de zandsculpturen zelf uh, meemaken, zelf voelen. Dat kan uh, op 29 november uh, vanaf 11 uur in het centrum van Zandvoort. And dit number 4 vier in de Eurobreak dan voor jou, Kelvin Harris. Samen met June Newman met Blame. Can't be sleeping, keep on waking. That's the woman next to me. Gild is burning, inside I'm hurtin'. This ain't a feeling I can keep. Don't so blame it on the night. I, I, don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night.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 Elvin Harris en John Newman met Blame. En heb je nou gemist het begin van de uitzending? Uh, welke de vorige week op nummer 3 stonden? En op nummer 2 en op nummer 1? Of heb je vorige week gewoon helemaal gemist? Luister even. Nummer drie. No no Dat was de top 3 van vorige week. Taylor Swift op nummer 3, shake it up. Nummer 2 was in handen van Calvin Harris, Blame. En nummer 1 make a trainer all about it, base. Blame heb je net al gehoord, dus hij is iets veranderd. Wie staat er nu op nummer 3? Die hoor je zo. Wie hoor je nu? Dat Daam. De, de Old Breakdown, de countdown of the continent. Dat is tweede shit. Alweer. Blijven zitten deze week op nummer 3 met Shake it up Shake it out, shake it out My oh, fingers oh, oh. gonna break, break, break, break, break, break And I think it's gonna fake, break fake fake, fake, fake, fake, fake, baby I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake Shake. Yeah. yeah. We hebben het gedaan, trailerswitch. We schakelen Iedere vrijdagmiddag We drie en vijf: de grootste het van We met het af. En ik zal even We beetje doornemen welke We hebben gehad dit We We zijn op uh, 21 uh, gestart. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. We zijn op nummer 21 gestart dit uur. Met Avicii, The Days. Op nummer 20 vinden we One Direction, Go Almighty. 19, Mark Ronson, featuring Bruno Mars, Updown Funk. 18 is in handen van Enrique Iglesias samen met een hoop anderen met een nummer bij Lando. Op nummer 17, John Legend, All of Me. 16 is in handen van Ed Sheeran, Thinking Out Loud. 15 is in handen van Shepard Geronimo. 10 weken lang in de lijst alweer. Hosier, Take Me to Church of 14. Op nummer 13 vinden we One Direction, ready to run. Uh, nummer 12, Sam Smith. I'm not the only one. 9 weken lang in de lijst. En voor de tweede week in de lijst, en nu al op nummer 11, vinden we Band-Aid. Do they know it's Christmas time? De 2014 versie. Op nummer 10, One Direction, Steal My Girl. Die beste plaats staat maar liefst 8 weken lang in de lijst blijven zitten deze week. Op nummer 9 is Tavlo met Stay High in The Habits Remix. Op nummer 8, die Evene Fadeout Lines. Op nummer 7, One Direction, Where The Broken Hearts Go. Op nummer 6, Aaron Chupa. Op nummer 5, uh, Sia met Chandelier. Op nummer 4, Calvin Harris, Shaker en uh, John Newman. Op nummer 3, Taylor Swift. En dit is nummer 2, David Guetta samen met Sam Martin...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 Dat de nummer 2 in de 24 e jaar aflevering 48. 48 november 2014 zijn we aangekomen aan de nummer 1 die deze week daar staat. En het zal geen verrassing zijn voor de oplettende luisteraar. Die hebben het niet eerder in de lijst gehoord vandaag. Dus er zal die inderdaad nog wel op nummer 1 staan en dat staat hij ook. Volgende week uh, ben ik er niet. Sinterklaas die houdt me bezig, maar zal Anders Sandbergen weer de honneurs voor me waarnemen. Dat ben ik hem zeer dankbaar voor, wederom En dit Mega Trainer All About The, the Base, nummer 1 in de Euro Breakdown. zie je hem zo voor. Ik zeg dat over twee weken. Of dat na het nieuws. Dat is mijn hoe je het al zien.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 I'm the